4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Syrische rebellen zijn een offensief begonnen in Latakia... de provincie waar de familie van president Assad vandaan komt. Ze zouden oprukken in de richting van de provinciehoofdstad Latakia... de belangrijkste havenstad van Syrië. Een van de doelen van de opstandelingen is Kardaha... waar de vader van de huidige president vandaan komt. Ze zouden inmiddels een militair vliegveld bij de Turkse grens hebben veroverd. De laatste tijd kwamen over de Syrische burgeroorlog vooral successen naar buiten van het leger van Assad. Ze zouden troepen onlangs zware klappen aan de rebellen hebben toegebracht in de steden Damascus, Homs en Aleppo.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 Met Saskia Weerstand. Ja, en Goed dat u luistert naar Dit is de Nacht. We hebben het vannacht over betutteling en over regeltjes die we allemaal hebben in Nederland. Want we hebben er nogal wat. En er komen er volgens mij ook steeds meer bij. Uh, maar als we minder regels hebben, dan denken we zelf eigenlijk een beetje meer na. Toch, Ben? Nou ja, we hebben net uh, uh, Pieter de Haag gehoord over uh, Shared Space... Uh, uh, hij is nog veel te bescheiden, vind ik. Uh, het is een prachtig voorbeeld van hoe... Uh, op het moment dat je inderdaad regels uh, weghaalt... Uh, en regelsborden of uh, verkeerslichten... dat mensen dan inderdaad in staat zijn... mensen zijn in principe gewoon in staat om zelf na te denken. Hm. En in de natuur zijn ook geen regels. En nee. dat, gaat, dat gaat meestal ook goed. Ja, ja, ja, af en toe eet iemand elkaar... En ja, en ja, ja, ja. Elkaar maar dat is de macht van de sterkste of hoe heet ja. dat... Uh... Dat is een natuur, dus dat Het is dus wel handig dat wij dat met elkaar afspreken: dat we dat, dat, we dat niet doen. Nee, He, die, die basisregels die, zijn die al wel prettig. handhaven we dan, maar voor de rest uh, gaat het meestal wel goed. Ja, ja, ja dat is ook zo. Uh, jij zei bescheiden: uh, is dat de Friese nuchterheid of is het project echt nog een beetje aan het ontwikkelen? Van uh, Nou ja, volgens mij, maar goed, ik, uh, ik sta er iets te ver van af. Uh, waar zij heel erg tegenaan lopen, uh, mm. denk ik... is uh, dat uh, bestuurders, uh, politici, wethouders... dat die uh, gewoon uh, ja, hiervoor een beetje lef moeten tonen. Ja. En ja, politici die worden gekozen door burgers. En als er op een kruispunt iets gebeurt... Uh, op een kruispunt waar shared space wordt, uh, wordt uh, toegepast... en er gebeurt iets, er gebeurt een ongeluk... dan zegt iedereen van ja, dat ligt aan shared space. Ja. En zo'n wethouder denkt dan van... oh shit, uh, dit, dit kost me mijn carrière of mijn, uh, mijn, mijn politieke loopbaan. Ja, ja, ja, ja. Dus daar lopen zij volgens mij heel erg tegenaan. Ja. Uh, en dat heeft ook weer te maken met die, ja, die, die schijnveiligheid... die wij uh, proberen te creëren. De, de, het gevoel van controle toch proberen te houden. Ja. Uh, ja, het is volgens mij schijncontrole. Uh, nou hebben we wel steeds meer regels gekregen. Ik weet nog dat ik uh, toen ik uh, um, um, vroeger in een duister verleden lekker aan het roken was... dat ik gewoon lekker in het boemeltje van Sneek naar Leeuwarden... Ja, in de kon, rokerscoupé kon gaan zitten. Nog, ja, ja. Of in het eigenlijk een eens, vliegtuig. Ja, kon, zelfs het vliegtuig, en ja. Kon nog, ja. En je hoeft er niet eens sigaret op te steken... want je kon gewoon naast iemand ja. gaan zitten... maar dat stond er zo blauw dat je automatisch mee, mee rookte, zeg maar. Uh, nou, daarna mochten we niet meer in de trein roken. Uh, vervolgens mogen we dan alleen nog maar bij rookpalen. En, nou ja, het wordt eigenlijk steeds, steeds betuttelender. Hebben we al die regels ook echt nodig? Ik bedoel... Ja, in het geval van rook is het misschien natuurlijk... Persoonlijk iets... vind ik het wel fijn dat er in de treinen niet meer gerookt wordt. Nee, precies. Dus dat De dus vliegtuigen hebben ja. precies hetzelfde. Dus, uh, maar ik, op het ik, station ik denk, staan we eigenlijk ik, gewoon buiten. Bedoel ja, sta je buiten. Hoewel, uh, ik heb, ik heb, uh, ik, ik heb niet, niet veel en ook niet lang gerookt. Hm. Maar uh, op het moment dat je gestopt bent, dan ruik je dat extra sterk... en vind je het gewoon vies ja. <laughs> Uh, of als ik hardloop in het park en ik loop langs iemand die aan het roken is, dat, ja, dat vind ik dan vies. Uh, dus uh, in zekere zin, ik vind het wel de taak van de overheid om ja, de zwakkeren in de maatschappij of iets dergelijks te beschermen. Ja. Uh, en ja, als het over roken gaat, nou, ja, we weten allemaal dat het schadelijk is. Hoewel, ja. Ja, goed, het verkeer is ook niet heel, uh, heel gezond. Nee. Uh, maar dat daar de overheid probeert om daar uh, iets tegen te doen... of in ieder geval de zwakkeren te beschermen. Want in die cafés bijvoorbeeld... Uh, ja, uh, we lossen het samen wel op, had je op een gegeven moment die campagne. Ja. Nou ja, dat werkte dus niet. Want uiteindelijk waren die cafés, die hadden allemaal zoiets van... nou ja, uh, als we, als we uh, uh, het roken verbieden in ons café... dan komt er niemand meer. Mm. Uh, nou, dat blijkt wel mee te vallen, gelukkig. Ja, uh, ja, ja. Dus in die zin... Allee, ja, goed, ze hebben die maatregel inge, ingevoerd uh, zonder dat ze hem echt goed konden handhaven. Dus dan, hè, dat is het verhaal van, van, van Pieter de Haan ook weer. Als je een regel invoert, dan moet je ook zorgen dat je weet uh, uh, hoe, hoe je het gaat handhaven. Ja. En, ja. Dat er toch wel weer een beetje controle op is eigenlijk. Ja, ja. Ja, ik ga ook even richting luisteraars. Want Misschien uh, heeft u daar ook wel een verhaal over. Hoe was het vroeger, toen er nog veel minder regels waren? En vindt u het fijn dat er veel meer regels zijn gekomen? Of zegt u van, nou, voor mij hoeft dat allemaal niet zo. Voor mij mogen we wel gewoon weer terug naar een beetje zelfoplettendheid. Daar mag u over meepraten. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Radio 1. Dus 0800-1121. En uw verhalen over vroeger. Vroeger, zonder regels. Nou, ja, vroeger waren er natuurlijk ook al wel regels. Er Zijn altijd regels geweest. Ja, ja maar ja, waren. Wat ik. zijn nou echt betuttelende regels die zeg maar van de laatste jaren zijn? Zijn er nieuwe regels gekomen waarvan we eigenlijk denken, nou ja. Nou ja, wat ik, wat, wat uh, uh, dat schrijf ik ook in mijn boek. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over, uh, ik heb het voorbeeld van het uh, meldpunt kindermisbruik. Ja. Uh, en op zich, nou ja, daar kan er eigenlijk ook niemand tegen zijn... maar er, er is, ik voer iemand op, uh, Jos Lamee... dat is uh, directeur van uh, GGZ in uh, Rijnmond. Mm -hmm. En die heeft zich daar vreselijk tegen verzet. Ja. Omdat hij uh, ten eerste vindt dat het niks oplost. Het zijn vaak namelijk hele complexe problemen... als je het over huiselijk geweld hebt. Een vrouw wordt door een man geslagen, maar gaat niet bij hem weg... Ja. Even heel uh, dat, dat, dat soort situaties, dus ja, dan kun je dat wel gaan melden, maar vervolgens gebeurt los er dan je, niks, los je het nog, nee. nog niet op. Nee. dus je creëert een soort schijn-oplossing uh, schijn, uh, uh, en bovendien zegt hij: Van nou ja, goed, uh, je zet ook de relatie tussen de hulpverlener en de uh, cliënt enorm onder druk. Want ja. je kan altijd gemeld worden en bovendien, die, uh, die hulpverlener die. Kan ook aangesproken worden op het feit dat hij, dus dat niet gemeld heeft. Ja, omdat hij een meldplicht heeft. Hè, dan een weer. meldplicht ja. heeft. Dus de, allemaal van dat soort uh, effecten krijg je dan. Ja. En ik denk dat het goed is dat er mensen als Jos Lomé zijn die. Die daarop wijzen, maar ja. hij is wel een beetje een, een roepen in de woestijn uh, wat dat betreft. Ja, nou, ik kwam nog een hele betuttelende regel tegen in jouw boek. Um, dat als je kat is weggelopen en je wilt het beestje in de buurt, zeg maar, je wilt foto's gaan verspreiden, ja, van het niet. beestje. Dat mag dus niet. Nee, je mag, nou, je mag, nee, je mag geen uh, briefjes ophangen op. op, uh, op uh, Laterapalen. Uh, en bomen en zo, dat mag niet. Nee. nee. Dus dan Kun je, een Kun je een bekeuring voor krijgen? Ja, ja, en nee. nog, ja een Ja, zo ook hoeveel of niet. Gelukkig. Gelukkig wordt het niet, uh, ik weet niet of ik dat in mijn boek heb... Ja, 120 heb. euro. Okay. Nee, ja. ja. Ja. Ja, dus Loekie is weg, maar ja, jammer. Beetje een nieuwe kat kopen. Ja. <laughs> Volgens mij mag je het wel in de brievenbus uh, Ja, stoppen. je mag wel in de brievenbus. Je mag wel huis aan huis gaan vijnen, ja. maar je mag dus niks aan de boom plakken. Nee. Nou, nee. ja, dat is wel raar, toch? Uh, Gelukkig wordt dat allemaal niet zo heel erg strikt gehandhaafd. En dat is natuurlijk ook het punt. Uh, uh, ook bijvoorbeeld met bekeuringen. Uh, vroeger had je oom agent... En yeah. die, uh, die hield je aan, die hield je staande. En die zei van, uh, zo meneer, uh, wat zijn we eigenlijk aan het doen? En uh, u, u rijdt een beetje te hard. He, hebben we haast, hè? zoiets. En vervolgens, uh, nou, dit keer uh, zieken door de vingers. Uh, maar de volgende keer, dan uh, wordt het een bekeuring van uh, 50 euro. Of uh, 50 gulden die mm -hmm. tijd... Uh, en volgens mij werkt dat veel beter dan nu met de camera's en, uh, je krijgt gewoon, uh, na, na een paar weken krijg je een, uh, accept hero in, in de bus. U heeft er hard gereden, ja. Ja. Dat, dat werkt niet. Dat werkt niet afschrikkend. Dat werkt niet... Volgende... Het werkt eigenlijk altijd een beetje agressief. Vind ik. Ja, dan denk dat ik, hè. Denk ik zonder die rotboeten. En dan ja. eigenlijk word ik daar... nou Ik ga daar niet ja. rustiger om rijden. Nee. Ik ga daar misschien juist nog wel een beetje proberen van rijden. als een agent dat hmm. tegen jou zegt... dan denk je misschien de volgende keer van... ja, ik zal toch iets rustiger ja. ja, maar het Ja, maar de samenleving wordt natuurlijk wel groter. Dus ja. de manier waarop het ging... Dat... Dat kan niet meer. Je kan niet een agent hebben voor... En dat betekent ook, op het moment dat zo iemand zegt... volgende keer doe ik het, dan krijg je hem wel. Dan moet je diegene wel kennen. Dan moet je die situatie wel herkennen op het moment dat het weer gebeurt. Dat, is, dat kan niet meer. Als je in Rotterdam zit of Amsterdam of Utrecht... daar wonen zoveel mensen, dat kan natuurlijk niet. Maar ja. hij is het nog nooit gelukt onder een boete uit te praten. Ik heb het geprobeerd. <laughs> Echt niet? Maar ik denk... Jij ja, dat, dat hey, je je hebt niet zoveel te bauw, hoor. Al de, bal, de hoor. voor me. <laughs> <Nee>. <laughs> Het is mij wel gelukt, hoor. Ja, dat dacht ik Je ja. bent ja. een vrouw ook, hè. Dat scheelde ook. Nee, bij een vrouwelijke agent. Ja. ja, twee vrouwen, dan gaat het alleen maar ja maar wel Ik heb er wel echt een heel toneelstuk van gemaakt. Maar het, ja, die, ik zou me prettiger voelen als ze inderdaad dan zegt: van, Nou, mevrouw, volgende keer wel even de papieren in de auto. Hè. Dat, dan zou ik de volgende keer denken: ja. Oeh, waar zijn die papieren? Je moet wel ja. het papier in de auto hebben. Nou, ja, precies, dat werkt veel beter ja. dan. Uh, ja. In plaats van dat ze zou zeggen: Hier, ja. boete, want ja. je hebt niks bij je. En, nou, uh, ja. Boetes werken, er is ook onderzoek naar gedaan. Boetes werken ook vaak uh, averechts. Mm. Dan gaan mensen denken van, nou ja, goed, 50 euro, uh, ja, dat is een koopje. Zeker als de pakkans klein is. Mm -hmm. En uh, er is een prachtig onderzoek gedaan bij een, uh, bij een crash... waar ze op een gegeven moment, uh, de kinderen werden steeds te laat opgehaald... waardoor ja. die crashlijsters uh, moesten wachten tot de ouders er waren. En uh, dan gingen ze op een gegeven moment een boete invoeren... voor uh, 2 euro per, uh, per, per kwartier of iets dergelijks. Koop je. En toen dachten die ouders van, nou, dat is mooi. dat kan het mooi te laat komen. Dus die, kwamen, die kwamen alleen nog maar later. En vervolgens hebben die boetes wel afgeschaft. Maar dat, dat, dat werkte dan niet meer. Want toen hadden ze inmiddels al door dat het een economische... Maar eigenlijk, als wij dus betalen voor, ons, uh, voor onze overtreding... dan kopen we daarmee ook een soort van schuldgevoel af. Ja, tuurlijk. Dan denk je van, nou, ik heb ervoor betaald, in feite. Ja. Ja. Dus ik heb te hard gereden. Ik heb ervoor betaald. Dus dan vind ja. ik dat ik nu legitiem te hard gereden heb. Want ja. ik heb er ook zelf voor betaald. Ja. Ja. En als het weer gebeurt, betaal ik er gewoon weer voor. Dus eigenlijk door het ja. feit dat wij een bedrag koppelen aan onze overtredingen... Ja, Het wordt, er een, econom er niet het wordt een economische van. transactie. Wordt het. En op het ja. moment dat je... Zeker in het verkeer bijvoorbeeld. De pakkans is over het algemeen niet heel groot. Nee. Nou ja, het wordt steeds groter. Hè. De, met de flitspalen met de, met de, wel. Ja. En ook de trajecten. Controles. Ja. Dus dan krijg je op een gegeven moment uh, kun je helemaal niks meer uh, aan overtreding doen. Maar, uh, dus, dus dan is het gewoon een afweging van ja, uh, uh, hoe, hoeveel, hoeveel heb ik er voor over? Hoeveel, hoe hoog is de boete? Ten opzichte van uh, de pakkans? En dat ga je gewoon berekenen. En ben je ook bezig met het nadenken over de straf in plaats van ja. over ja. het gevolg van je actie. Ja. En dat is precies tegenovergesteld van wat je wilt, denk Ja. Ah. Eigenlijk wel inderdaad. Ja, ja. Maar ik, ik vind het wel een heel logisch iets, eigenlijk, dat je gewoon een soort van je schuldgevoel afkoopt en daardoor ja, een soort vrijbrief krijgt. Terwijl als je dat dus niet hebt en gewoon een waarschuwing krijgt, dan ga je denken: Oh wat aardig, die man heeft mij gematst en nu ga ik de volgende keer wel opletten. Ja, zeg maar. maar dat is het hele verhaal inderdaad. Ja. Van, um, hoe benader je bepaalde problematiek? Ja. En we hebben dat gewoon, nou ja, ik, ik ben 24, ik heb dat nooit geleerd om echt, tenminste, ik ben opgegroeid in een maatschappij waar je het heel normaal is dat mensen zeggen je mag dit niet. Oké, okay, dus dan doe ik het maar niet. Ja. Het nou, ben, ga je er dan niet tegen in? Ben jij zo opgevoed, zo netjes opgevoed, dat jij dan gelijk zegt, oké, okay, dat mag niet, dus dat doe ik ook niet. Nee, nee, het lijkt de me aard het niet van beetje, nee. <laughs> Maar de, zo, maar dat is wel het idee waarmee het ja. opvoedingssysteem is ja. in elkaar zit zo. Ja, maar dat is natuurlijk, ja, maar dat was vroeger ook al. Maar we hebben wel meer regels gemaakt. Terwijl we ja. toch volgens mij wel enigszins hetzelfde worden opgevoed. Ja, ik denk toch inderdaad angst om te controleren. Maar was dat, was dat vroeger niet nog veel strenger? Of? Ja, vanuit huis uit misschien. Maar vanuit de overheid het is het natuurlijk... De laatste jaren zijn er meer regels vanuit de overheid gekomen. En vroeger misschien meer vroeger, vanuit huis. Vroeger had je, je, je, meer, had had je meer de, de normen en waarden die je van huis uit meekreeg. Bepaalde dingen deed je gewoon niet, denk ik eerder. En oma Gent had inderdaad nog enig gezag. Hm. En dat is natuurlijk ook niet... Uh... Maar is het, het toenemende overheidsbemoeienis dan gevolg geweest... van het feit dat controle vanuit opvoeding minder is? Of is dat dan gevolg daarvan? Dat is wel in uh, Ik denk inderdaad dat het deels een gevolg daarvan is. dat We hebben het, het gevoel dat er uh, ja, de verloedering... en die moet aangepakt worden. en De, de overheid, de, de regering probeert dat aan te pakken. Alleen volgens mij werkt het dus aan van rechts vooral. Hm. We hebben ook een, uh, een beller. Frank hebben we aan de telefoon. Goedenacht. Hallo. Hi. Uh, Hi. Ja, betutteling. Ben je voor of tegen? Ben je voor of tegen? <laughs> nou, ik vind het fijn. ik met tenen bij elkaar. Echt waar? Ja. Wat dan? Nou, laat ik het... Eh, goed. Ik kom uit West bij Eindhoven. laat ik dit even... Eh, om me voor te stellen, hè. Mm -hmm. Ik merk dat er een kleine generatiekloof is, en dat is gezond, mm -hmm. tussen jullie en mij. Oké. Okay. Ik ben zelf begin 50. Uh, als ik het verhaal samenvat, zoals ik het interpreteer, ook van jullie gast, uw gast, mm -hmm. dan denk ik, inderdaad, ik moet hierin meegaan. Maar ik kan me de tijd nog herinneren, of in deze tijd, de tijd die onlangs gepasseerd is, aan het passeren is. Ik krijg heel vaak het gevoel, zei ik net tegen de regisseur, alsof de wereld aan het zoeken is naar een nieuwe modus. We rollen allemaal over elkaar heen. Ik denk zelf een gezonde ontwikkeling. Mm -hmm. Ik kan me de tijd herinneren, en die ligt nog niet lang, lang achter ons, jullie en mij, dat er gezegd werd, dit moet gewoon kunnen. Ja. Nou, dan blijkt dus dat het niet kan. Maar al, niet alles kan. Althans, ik denk zelf, dat wij als mensen heel veel moeite hebben om met vrijheden, ofwel vrij voelen, dat is een heel verschil, mm -hmm. om te kunnen gaan. Ik kan me de tijd herinneren, twintig jaar geleden, dat wij heel veel verboden opgelegd kregen mm -hmm. en op een gegeven moment, ook op school, iets als een verbod gingen ervaren. Ja. Dat betekende, onze grens lag veel dichterbij, vind ik persoonlijk weer, als de grens ...van de mensen, de generaties twee, na mij. Hm. Het verschil is, en dat vind ik een heel gezond aspect... ...ik denk mensen die vrij opgevoed worden met nadelen en voordelen... Hm. ...ik vind het voordeel dat de mensen zich vrij voelen. Het nadeel vind ik, dus vrij voelen bedoel ik mee te zeggen... ...in hun presteren, presenteren. Hm. Het vrij voelen is gewoon goed, gezond. Het nadeel vind ik zelf vaak dat ik denk... Heel veel mensen zijn ontremd, ja. dus een grens gepasseerd. En dat vind ik zelf niet gezond. En die hebben weer regels nodig dan uiteindelijk. Daardoor ja, dat ben ik op... om dat te zeggen, maar ik ja. vind ja. dat wel. Ik vind nou ja, het wel. Dat is de vraag. Hè? Ja, dat, dat vraag ik me dus ook af. Ik ben trouwens 47, dus in die zin is de generatiekloof niet zo heel uh, diep als, uh, als, als je suggereert. Maar. Uh, Volgens mij, uh, want dat is, dat, is, dat is volgens mij ook mijn, een beetje mijn punt... op het moment ja. dat je daar te veel regels tegenaan gooit... zal ik maar even, even, even zeggen... Ja. Uh, werkt dat volgens mij dus juist eerder averechts. en gaan mensen inderdaad of uh, blind de regels volgen... en dan heb je nog geluk. Of ze gaan alleen maar redenen bedenken waarom zij, waarom zij dat niet hoeven te doen. En dat is een beetje dus... De afgelopen uh, jaren hebben we uh, uh, er steeds meer. Omdat inderdaad de generatie... Onder, uh, de, de, de mensen ontremd waren, zoals, zoals dat je zegt. Is, ja. ja, ja okay. nee, maar daar dat zit wel wat in. Uh, alleen ik denk decadentie, hè? Ik denk alleen niet dat we dat oplossen met nog meer regels. Ik denk dat we juist okay. weer mensen zouden moeten aanspreken op hun gedrag. Hm. Ja, ja. En op die manier proberen om uh, daar een gedragsverandering... Uh, intern uh, te krijgen. Hm. Dus dat Weet je ver... wat je hier dan hoort in het Zuiden? Ja. En ik ben het helemaal met u eens, hoor. Ik schaam me daar volledig in. Hm. Als je daar kleinschalig mee begint... bijvoorbeeld in een sportkantine. Drink nou niet. Laat daar bier nou eens staan. Weet je wat je hier dan te horen krijgt? Hm. Uh, nee. Op zijn Brabants gezegd? Ja. Waar bemoeit hij zijn eigen mee? Ja. Hm. Ik bedoel maar, ja. over zelf reinigend of corrigerend vermogen gesproken. Maar, maar ja. dat hangt er natuurlijk ook wel vanaf. Ik, ik zou ook denken naar een biertje van... nou, daar heeft die meneer het over? Maar inderdaad, als het dan de spuigaten uitloopt... dan zou het weer heel fijn zijn als we elkaar daar een beetje in corrigeren, zeg maar. Maar waar, ja. waar, waar ligt volgens u dan de grens, Frank? Nou, je mag jij zeggen. Ja. Jij. Maar is er <laughs> ja. bijvoorbeeld niet een groot verschil wie je tegen je zegt? Ik bedoel, kijk echt naar, naar mezelf. Als bijvoorbeeld... Iemand in mijn omgeving tegen mij zou zeggen, en waar ik dat is meestal een persoon waar ik omgeef, mm -hmm. tegen mij zou zeggen van, hé hey, joh, let eens even op je gedrag, of doe dit niet, want het is slecht voor je. Dan ja. neem je het natuurlijk veel hartelijker dan iemand die je totaal niet kent op straat. Ja, ja. maar ik denk dat het de, hè, de groeps, het groepsgedrag, mm -hmm. toch heel anders werkt als het individueel aanspreken. Mm -hmm. Helaas. Mm. Denk ik zelf, hè? net wel, want ik, ik wil geen moraalridder zijn. Maar ik zat hier intens naar te luisteren. Mm -hmm. En we praten nou even tegen elkaar. En dan ventileer ik nou mijn gevoel hierin. Ja. Mm -hmm. Maar andere woorden over betutteling gesproken. Helaas denk ik, jammer genoeg, mm -hmm. want het voelt er niet vrijer door. Hebben we toch een behoorlijk aantal basisregels nodig, vind ik. Ja, ja maar dat ben ik ook met je eens... Mm -hmm. Een aantal basisregels hebben we zeker nodig. Alleen, het moet niet doorschieten. Omdat, euh, ja, nou ja, zoals, ik, zoals ik net al zei, omdat het volgens mij averechts werkt. Hm. Ja. En, maar goed, het is inderdaad zoeken. Euh, elkaar aanspreken is niet makkelijk. Hm. Maar aan de andere kant, euh, ja, we moeten dat wel weer leren, denk ik. Hm. Ik denk dat jij dat heel mooi zegt. Hm. Dank je wel. Nou, Frank, ontzettend bedankt voor het bellen. En... Jullie, hartstikke bedankt hè, voor dit interessante thema. Ja, nou, graag gedaan. En ik hoop okay. dat u uh, nog blijft luisteren. Zeker. Heel fijn. En we gaan uh, ja, naar live muziek van onze uh, gasten die hier in de studio zijn. Draw the Parade zijn hier, met z'n vijven. En uh, ja, die gaan alvast een beetje inspelen. Straks op festival stellen jullie voor veel meer mensen, hè? Althans, voor veel live mensen. Nu luisteren natuurlijk heel veel mensen, maar er zitten hier nummer twee in de studio voor wie jullie optreden. Zo voelt het niet, hoor. Nee, is, dat dan is het minder spannend of is het spannender op de radio zo? Uh, nou, ik denk ergens dat het wel spannender is. Nu, ja. op de radio? Ja, op een of andere manier, omdat je uh, het contact niet zo snel maakt. Nee. Je, moet nu, je moet nu heel goed proberen over te brengen wat je normaal ook met... Uh, met handen en voeten kan doen. Ja, zeg maar. met een show zeg ja, maar. En ja. dat, dat, dat, dat, maakt, dat pakt vaak meer, denk ik. En dat is wel, voor ons wel niveau. Ik merk het voor mezelf dat ik het lastiger vind. Zeg aan maar. ja, de andere ik, kant, kun je wel veel met de focus op wat je aan het doen bent. Ja, precies. Nou, ik heb jullie wel eens zien optreden en, en dan springen jullie alle kanten op. En uh, dan uh, zitten jullie geen seconde stil, zeg maar. Dat gaat er aardige ruig aan doen. dat is het anders dan, hè? Ja, is dit wel, ja <laughs> dan is dit wel even wennen. Gewoon heel veel adhd Ja, Blijf jullie mooi rustig van. De lijntjes zo kort mogelijk houden. Ja, alle instrumenten zitten dan in hele korte snoertjes, zodat ze ja, lekker blijven zitten. Beste. En welk nummer ga je voor ons spelen? Dit is onze laatste single, I Came Here to Dance. Kijk, en die is heel erg fijn, kan ik bij deze alvast vertellen. Dus uh, spits uw oren thuis en uh, luister lekker mee naar Draw the Parade, I Came Here to Dance. <middels> Time. I can feel it I need it so much because all week long I'm stressed out overheated I need to reset now I know I'm getting close when I'm feeling this I need to shake it off I gotta break free well maybe I am expected to stay unaffected but now that I got here it became clear I can feel Don't let me pick a number Waiting in lines What I've been doing Since you've been fooling around with my head I came here to dance I came here to dance with you I came here to dance I came here to dance Helping me to finally relax. I wanna get the show on the road. And wherever I go, I'm gonna dance like I'll never surrender. I'll be the first on the dance floor, the one who always asks for whenever there's a beat. I'll be dancing when you find me. Nu mogen we voor jezelf klappen. Dus dan moet je heel uitbundig en uh, hard meegillen. Dan, uh, nee. wel, hè? Lekker nummer, jongens. Ja, ja, hè, jongens. Heerlijk. Ja, de... ja, ja. Ja, ben heeft zelf Goeie ook maar wel wat ja. met muziek. Basspeler, toch Ben? Jij? Ik speel een klein beetje bas, ja. klein beetje? Ja, in een bandje. Maar we, spelen, we treden ook op. Dus, uh, Oké. Okay. Ja. Hoe heet jouw bandje? Uh, Doiba. We spelen Duitse rockmuziek. Oké. Okay. Uh, you know? Echte onbekende, onbekende, onbekende... Een beetje onbekende nummers. ja. En ja, er zitten hele leuke nummers tussen. Alleen ja, in Nederland kijken we allemaal naar Amerika en naar Engeland. En nou ja, goed... Uh, en treden je dan op vlak, in Nederland? Vlak vlak, vlak, of in, of Nederland in, uh, in Nederland, in <laughs> Nederland. Nee. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Oh, wat grappig. Ja, en maar de Draw the Parade, uh, guys... die hebben ook wel een redelijk succesje in Duitsland. Ja, wij een veel ja. in Duitsland. Dus wij ja. gaan we weer veel grenzen hoe daar naartoe? Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Misschien een maar binnenkort. Ja, precies. kunnen Nou, kijk, daar kunnen alle contacten over worden hier. Hartstikke handig. Cool. Ja. We praten nog steeds over um, ja, betutteling en over regeltjes. En hebben we die nou echt nodig of niet echt? Ja, we komen er eigenlijk... Ze blijven een beetje op de middenweg. Hè. We hebben de basisregels nodig... maar voor de rest ook een hele hoop gezond verstand eigenlijk... Um, we hebben nog een schrijver, uh, die hangt aan de telefoon, dat is Bas van Stockholm. Hij is socioloog en schrijver van het boek Wat een Hufter. Nog zo'n uh, pakkende titel. Goedenacht Bas. Goedenacht. Hi, ik weet niet of je een beetje hebt meegeluisterd met, uh, met ons. Nee, ik heb niet meegeluisterd. Je hebt lekker geslapen. Ja, ik, ik, ik was aan het slapen. Kijk, heel goed, heel goed. Ja, we hebben hier ook Ben Kuiken in de studio. Die heeft het boek Fuck de Regels geschreven. Uh, jij komt ook al met een, uh, een heftige titel. Wat een hufter. Zijn we zulke hufters ja. dan in Nederland? Nou, ja, in veel opzichten wel. Ik denk het wel. Nou ja, anders had ik dat boek ook niet hoeven te schrijven, denk ik. Nee. Ja, het was toch ook een, uh, een soort wake-up wake call. Mhm. Mm en uh, ja, ik wil ook een uh, tegengeluid laten hoeren richting uh, sociaalwetenschappers die uh, uh, meestal doen alsof hun neus bloedt en dat er niks aan de hand is in Nederland, dat het alles, uh, alles oké okay is. Dus, nee. uh, en dat het toch wel een kern van waarheid steekt in, uh, ja, in die verhuftering. Wat, wat zijn we dan meer verhufterd zeg maar in de laatste jaren of zijn we eigenlijk altijd al hufters geweest? Ja, dat, dat laatste zonder weer. Hè. Dus het, uh, het slechte zit in ons, hè, zou je kunnen zeggen. En uh, nou, Dat klinkt wel een beetje protestant, of een beetje uh, uh, zwaar christelijk. Maar ik, ik denk uh, dat het ook wel zo is. Mm. Ook uh, wetenschappelijk gezien. Er zitten ook goede dingen in ons. Hè. Mm. Uh, de, de vriendelijkheid, dat zouden we ook meer kunnen benutten. Maar goed, we moeten er ook rekening mee houden dat, uh, ja, dat het... Uh, dat het Kwaad in ons zit. Dan eh, nou, hoef je niet te denken meteen aan een grote, zware overtredingen. of uh, moord en doodslag, of mishandeling, wat dan ook. Mm -hmm. Het zijn ook kleine dagelijkse ongemakken. het alledaagse kwaad, wat ook uh, een rol speelt. En daar gaat het, uh, het boek ook uh, vooral over. En uh, ja, ik heb geprobeerd na te gaan of dat is uh, gegroeid, of dat is toegenomen de laatste ja. decennia. Ja. En dat heb ik uh, toch wel uh, heel serieus proberen te doen aan de hand van statistieken en al gegevens die uh, voor zover die beschikbaar zijn. Hè, mm -hmm. want, uh, en wat zeggen die om... statistieken? Wat komt daaruit? Ja, dat het, uh, een aantal opzichten is dat toch wel, is dat toch wel toegenomen. Eh, althans, als je het bekijkt over lange termijn, mm -hmm. en vanaf de jaren 70, 80. Maar werd het nu maar... niet veel minder gewoon geregistreerd? Dat we nu gewoon elke wisselwasje zeg maar registreren? Dan lijkt het natuurlijk ook veel meer. Ja, ja, ja, zeker. Daar moet je dan ook weer rekening mee houden. Als het gaat om huiselijk geweld bijvoorbeeld. Of. Uh... Nou ja, het, uh, het pesten op school en, en, en, en dat soort dingen. Daar wordt eerder uh, melding van gemaakt en dat wordt ook eerder, eerder geregistreerd. Ja. Dat, maakt het, dat maakt het ook zo moeilijk hè, om hierover te discussiëren en om op goed, goed zicht te krijgen op uh, reële, reële ontwikkelingen hierin. Ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar vandalisme of, uh, of uh, naar jeugdgeweld, is dat over de lange termijn is dat toch al toegenomen. Ja. Is het wel gegroeid. En hetzelfde geldt ook, en daar hebben we er ook al uh, behoorlijk goede registraties van: uh, verbale geweld richting publieke groepen, bijvoorbeeld hm. politiemensen. Ja, ben, maar bent u dan, dan voor meer regels? Of, of, ja, want eigenlijk, eigenlijk nou, zijn we nu. Ja, regels. Uh, ja, natuurlijk heb je, heb, je, heb, je, heb je regels nodig, maar. Uh, we, hebben we hebben juist een reflex in deze samenleving om het maar die vluchten naar meer regelgeving wanneer uh, zaken optreden die ons niet bevallen of uh, mm -hmm. uh, nou ja, waar we uh, maar geen greep krijgen. Yeah. Uh, dan, uh, het hele zero tolerance-offensief is daar een voorbeeld van. moet mm. uh, strikter worden opgetreden, uh, moet uh, nou ja... He, dus uh, dat, ik, ik denk niet dat dat de, de, de, de oplossing is. Hè, tegenstelling tot minister uh, Opstelten die daarin uh, uh, heilig gelooft. Ja. Ik, uh, maar het is wel, het is, het is wel een, een, een reflex die, uh, die begrijpelijk is. Hè, wanneer uh, voor de zoveelste keer... Uh, iets gebeurt, Dan heb je die neiging om te kijken, om te, om te zeggen van nou ja, dan moeten we dan maar de, de boetes hoger maken voor het aardrijden. Ja, dan moeten we maar een regeltje gaan verzinnen. Misschien ja. houden ze dan wel op. Maar eigenlijk ben je het ja. ook wel mee eens dat als we de basisregels gewoon hebben, dat we dan voor de rest ook niet zo heel veel extra regels nodig hebben? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Okay? Ja, maar dat is, is makkelijker gezegd dan dat het in de praktijk ook, uh, ook, ook werkt. Ja, dat is ook zo. Ja? Hey, in jouw boek staan inderdaad heel veel cijfers en onderzoeken, uh, hey, veel studies ook naar, naar ja, hoe we met elkaar omgaan. Uh, krijgen wij nou steeds een korter lontje en hoe komt dat dat we dan zeg maar steeds een sneller geïrriteerd raken eigenlijk? Ja, dat is. Uh, <coughs> nou ja, ik probeer het wel aan te tonen dat het het geval is. Mm -hmm. Een korte lontje, uh, sneller aangebrand. En dat heeft uh, volgens mij te maken met, uh, en veel andere wetenschappers trouwens... Mm -hmm. met uh, een groter ego, wat uh, uh, zijn intreden zou hebben gedaan... de laatste pakweg uh, 20, 30 jaar. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat we een, uh, ja, een, een, een groter zelfbeeld hebben. Een opgeblazen zelfbeeld. Mm -hmm. Soms ook al uh, in, uh, wordt dat in... Een termen vervat van, van uh, een, een grotere eigen dunk. Uh, uh, maar uh, dat heeft denk ik uh, te maken met het uh, opkomen narcisme, ja. uh, een grote ego dat we van onszelf, uh, dat we onszelf aan, aanmeten. Ja. En ja, dat is wel ingewikkeld hoe, hoe dat intrede heeft, want het heeft vooral te maken met uh, ja, toch, uh, een opvoeding die in teken staat van het verwennen van kinderen. Mm -hmm. Allemaal kleine prinsjes en prinsesjes die niks in de weg mag worden gelegd. Mm -hmm. Waarbij de verwachtingen worden opgeschroefd. Uh, dat moeten allemaal sterren worden en, en beroemdheden. Ja. Uh, dat moet vooral, uh, nou, ze moeten vooral in de watten worden gelegd. En um, Nee, dat Zo'n opvoedingsstijl, mm -hmm. dat, dat, dat brengt uh, mensen voort die uh, ja, een, een, een, een hoger zelfbeeld hebben. Ja, wat uh, natuurlijk en, ook weer heel positief is. Nou, dat zou, dat zou positief kunnen zijn als, uh, als, als mensen ja, een tekort aan zelfachting zouden hebben. Hè, en, hè, waardoor ze niet goed uh, zouden... Uh, uh, nou, niet goed verdacht zouden kunnen komen, of mm -hmm. al te bedeest uh, zouden zijn. Of, uh, hè, maar dat, ik denk dat het tegenovergestelde juist het geval is. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk vind je dat we, dat, dat we in de opvoeding dan eigenlijk al tekort komen? Ja, ik ben altijd heel erg pro-opvoeden, uh, als in uh, je bent geweldig en je kan het. Maar um, ja. Ja, je had in de jaren zeventig, had je op een gegeven moment van die trainingen, cursussen. Uh, voor jezelf opkomen, hoe heet het, uh, uh, ja, assertiviteit. assertiviteitstraining, precies. Heeft ja. de verkotende bier hebben daar nog eens iets. Uh, mm. Dus in die zin was dat misschien ook wel nodig in die tijd. Uh, en misschien is ja. het een beetje doorgeslagen, daar hoor ik uit jouw verhaal. Uh. Ja, maar nou, ja. die term die gebruik ik ook letterlijk, hè, de doorgeslagen assertiviteit. Ja. Mm. En, um, dus die assertiviteit dat is op zich een positieve ontwikkeling. He, dat is opkomen voor jezelf, he, beter kunnen verwoorden van wat, uh, van wat je wil, en, uh, uh, nou ja, dat hoort ook bij uh, de emancipatie. Ja. Ja. Maar ja, dat kan ook doorslaan he, in die zin dat je veel sterker van je af gaat bijten dan, uh, dan nodig is. Op je strepen gaat staan, anderen minder kans geeft mm. he, en dan komt het eigen belang wel heel sterk op de voorgrond te staan. Ja, ja en dan slaat het en... weer door in hufterigheid eigenlijk of in asociaal uh, ja. gedrag. Maar ja. heb, jij, heb jij een oplossing? Uh... Uh, nou... Wat, is, wat, wat, wat kunnen we daaraan doen? Uh, ja. Opstelt, die heeft, het, uh, die heeft het niet goed begrepen, begrijp ik. Maar ja, wat moeten we dan uh, tegen de verhuftering? Uh... Ik, ik, ik, ik vraag ja. het oprecht, ik zoek daar ook naar. Um, en ja, volgens mij komt het deels ook omdat we inderdaad juist... Te veel regels uh, proberen op te leggen, waardoor mensen juist, zich juist heftig gaan gedragen. Ja, een beetje tegen de regels ja. aanschoppen. Ja. Ja. ja. Nou, dat heeft er wel een mee te maken. Ik, in mijn boekje houd ik een pleidooi voor het herstel van gezag. Dat klinkt heel, uh, heel uh, conservatief. Mm -hmm. uh, het wegvallen van het gezag, uh, dat, dat is wel problematisch. Dat is een andere belangrijke factor naast uh, dat narcisme, waardoor. We hebben dat korte lontje gekregen, dat het wat minder in de weg wordt gelegd, dat het op zich zijn gang kan gaan. Uh, um, en, nou ja, dan denk ik aan de ouders of de, of de leraren of oma-agent die veel meer moeite hebben om hun gezag waar te maken. Hm. Ja, mijn stelling is, wanneer, wanneer er sprake is van zwak gezag, dan heb je alleen maar verliezers. Ja. Ja, een leraar die door niet kan handhaven, nou ja, die maakt het zichzelf uh, uh, moeilijk. Ja. Maar het is voor leerlingen is dat ook niet uh, prettig. Ja, en um, ik ben voor uh, politiemensen of andere gezagdragers. Dus we zijn ermee gebaat wanneer, uh, wanneer ze dat wel uh, goed tot uiting kunnen, kunnen ja. brengen. En, en wel, een belangrijke reden daarvoor is: hoe sterker dat gezag is, des te minder je een, uh, beroep te ja. eh, of, ja. uh, een beroep hoeft te doen op regels. Of een beroep hoeft te doen op, uh, laten we zeggen, cameratoezicht. Ja. Eh, of, of andere technologische controlesystemen. Eh, het is veel beter wanneer mensen spontaan, eh, aan de hand van uh, uh, het gezag, wat ze ook verdienen, mm -hmm. eh, in het ideale geval. Ja. Uh, het gedrag reguleren. Maar we willen natuurlijk allemaal eigen rechter spelen, inderdaad. Dus daar komt ons grote ego dan weer om de hoek kijken. Dus dat, dat ja. wordt dan weer ja, lastig om dat weer terug te krijgen, zeg maar. Dat een politieagent weer echt gezag heeft. Dat, dat, ja. Ja. Ik, ik weet niet of we er ooit weer terug gaan naar die tijd eigenlijk. Ja, dat, dat, dat is ook okay. dat, is, dat is heel moeilijk. Ja, dat, het, is, het is heel moeilijk voor te stellen dat mensen die uh, gewend zijn uh, dat. Uh, die de vrijheid hebben genomen. En we zitten in een cultuur, denk ik, waarin mm -hmm. dat toch heel sterk speelt. Ja. We zeggen heel snel, bemoei je met je eigen zaken. En, uh, um, nou ja, we zijn afkierig van, van moralisme, hè, van, van paternalisme, van mm -hmm. mensen die... Uh, menen te weten wat goed is voor, voor, voor jou en voor mij. Ja, en ja, dan loopt het snel uit de hand. Dat was dit weekend in Utrecht. Twee jonge meiden die aan het zonnebalen waren... ...en een voetbal tegen zich aankregen. En zeiden van, hé joh, hier even niet voetballen. En die vervolgens helemaal uh, in elkaar geschopt uh, werden... ...door een groep jongens ja. inderdaad. Die zeiden, bemoei je met je eigen zaken. Ja, dan gaan we ja. natuurlijk weer die kant op. Ja. ja. Dus ja. Het, het lijkt wel um... lastig eigenlijk. Hmm. Ja, maar dat geeft ook weer aan hoe dat, dat, dat we toch uh, dat steeds minder doelden. En dat, uh, dat anderen interveneren, dat anderen ja. zich bemoeien met, uh, met de gang van zaken. En dat is een groot probleem. Ja, ja, ja absoluut. ja, Dan komt het toch een maar... beetje neer op onze eigen... Uh, ja, uh... ja en, en, en toch denk ik dat we moeten blijven proberen. Ja, zeker. Ja, we ja, moeten ja. blijven. En uh, inderdaad, uh, ja, die jongens die moet, die moeten natuurlijk keihard aangepakt worden... Ja. Uh, maar ja, ik denk dat het de enige weg is om het te blijven proberen, elkaar blijven aanspreken. Ja. Uh, ja, hoe hoe moeilijk beetje, dat ook is. We worden een beetje teruggeroepen Eenvoudig, op Eenvoudige oplossingen bestaan noem. volgens mij ook niet. Nee, nee, want nee wat, het, het, het, wat het lastige hierin is, is dat ieder mens is verschillend is in ja. zijn dingen. Ja. Dus ook onze normen en waarden. Verschillen enorm. Bijvoorbeeld Ik ja. bijvoorbeeld, met mij en, en mijn zusje bijvoorbeeld, nemen ze. zij luisteren naar muziek, waar ik ook ooit naar luisterde. En hoe zij beïnvloed wordt door die muziek is heel anders dan hoe ik erop gereageerd heb. Ja. En zo zie je het ook om je heen. Ja. Dit blijft volgens mij al, altijd een punt. Ja, hoeveel meer mensen ja. inderdaad, hoe meer regeltjes. En ja. Hoe meer hufters. Ja, eigenlijk blijft het natuurlijk een lastig onderwerp. Ja, dat, dat, dat wil ik ook nog wel even zeggen. Uh, ik herken dat trouwens niet, dat er meer huftering... Uh, ik vind dat ook lastig. Omdat, maar goed, dat is inderdaad meer het gevoel. Wat, uh, en mm -hmm. je hebt er onderzoek naar gedaan. Dus in die zin weet je waarschijnlijk... Uh, maar uh, ja, in de jaren zestig uh, gebeurde er ook heel veel. Maar dat gebeurde vaak uh, achter, de, achter de... In kleine uh, kringen eigenlijk. Hoe heet het? Achter de gordijnen. Ja. Uh, ja. Uh, daar gebeurde een hoop. En uh, nou ja, we hebben ook recentelijk de zaken rond de uh, uh, internaten bijvoorbeeld gehad. Uh, de Rooms-Katholieke kerk... Daar mm -hmm. gebeurde ook het, het een en ander. Alleen was dat allemaal ja. niet zo zichtbaar. En nu komt dat langzamerhand uh, soms naar buiten. Naar buiten. Ja. Ja. Ja. Dus ja, het, ik vind het lastig. En ik zie ook heel veel, heel veel mooie voorbeelden. Ja. Heel veel mensen die heel sociaal gedrag vertonen. Het is vaak ook net hoe, ja. je, hoe je kijkt naar de werkelijkheid, ja. denk, denk ik soms. En soms als we misschien wat vrijer worden ja. gelaten... dan worden we ook wat op ons eigen sociaal gedrag ja. teruggeroepen. Ja. Waardoor we ook... Ja, in ja. staat zijn. Ja, dat, ik denk dat dat wel klopt. Die agressie is van alle tijden. En die, uh, ja. die agressie die, uh, nou ja, die in de jaren 40, uh, 50 terug uh, werd dat vaak ook niet onderkend. Hè? Dat nee. bleef onder de oppervlakte ja. in het gezin, uh, nou, op de internaten. Hè? Dat, is, uh, nou ja, dat is allemaal uh, nu... Uh, uh, veel bekend en uh, dat duidt erop dat we ook veel gevoeliger zijn geworden voor dat soort zaken ja. uh, en, uh, en dat betekent op zich dat we niet, niet eens uh, allemaal zo ag veel agressiever zijn geworden ja. zelf mm. uh, maar dat we het, uh, veel, beter, veel beter zicht op hebben en dat we ook uh, nou ja dat heeft weer te maken met, uh, met de grotere betekenis die we daaraan hechten dat we het uh, willen melden, registreren, dat we er iets tegen willen doen en dat er dus, nee, meteen protocollen moeten worden ingevoerd Mm. Uh, om, uh, dat, dat, uh, om agressie tegen te gaan. Dat mm. zijn die uh, aspecten die ik dan onder nummer breng van uh, een, een, een lichtgevoeligheid voor, uh, voor agressie en voor uh, mm. uh, regeloverschrijdend regel ja. gedrag. Yeah. Ja. Nee, smet, smet, smetvrees werd het eerder genoemd. Ja, eigenlijk uitzending. wel. Ja. Ja. Ja. We proberen het ja. allemaal weer schoon te poetsen ja. en weer uh, terug ja. naar het uh, veilige Nederland eigenlijk. Ja. Hey, Bas, ja. ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Het uh, boek Wat een Hufter is uh, van Bas van Stockholm. En uh, ja, als u daar dus meer van wilt weten, uh, ga dat onzeker kopen. <laughs> Hartelijk dank voor de tijd. Graag gedaan. Ja. Ja. Uh, verhuftering. Ja, we weten het niet. Hè? Het kan natuurlijk zijn dat we uh, ja, socialer zijn geworden. Het kan ook zijn dat we meer onderzoek hebben, waardoor ook allemaal meer naar buiten komt. Ik weet het niet. Nicky, wat denk jij van Drone Parade? Ik vind het heel lastig. We het, u, u, het woord hufter. Hè? Is, ja. vind ik zo na woord. Als je dus die term gaat gebruiken en je beschrijft een groep mensen als hufters en je gaat zo naar ze kijken, mm -hmm. denk ik al dat je daar verkeerd bezig bent. De, de, nou, niet verkeerd bij be, in de zin van als je ze benadert als hufters... Ja, dan stellen we dat onderscheid, zeg maar, alweer ja. meer. En dan, ja. En, nou ja, wat er dus inderdaad bij dat de, de Utrechtse uh, uh, patertje, plas, plas, plas ja. gebeurd is... Dat, dat wordt natuurlijk ook meteen breed uitgemeten. Ja, dus dan nou hebben we allemaal het idee van... Nederlanders zijn hufters of iets dergelijks. Volgens ja. mij was er ook nog een... Uh, een uh, buitenlander uh, discussie uh, in, in het spel. Hè? Ja. Dat, dat speelt dan ook nog mee. Ja, ja, ja. Uh, uh, en ja, dat wordt dan allemaal uitgemeten. Terwijl ja, als je gewoon om je heen kijkt. Uh, ik zie ook heel veel. Positieve dingen, heel veel ja, mooi precies. gedrag, ja. sociaal gedrag. Waarbij ja. dus ja. we elkaar allemaal weer scherpen. En, ja. Uh, ja. en uh, mensen die opstaan voor een oud vrouwtje in de, in de tram bijvoorbeeld, dat ja. gebeurt ook nog steeds. Dus ja, nee, maar ik ik haal het had de krant nooit, hè? dat is zo jammer. Dat staat niet in de krant. Nee, <laughs> nee het zou zo leuk zijn inderdaad. En ja. we hebben nog een, uh, een liedje te goed van, uh, van de band. En uh, dan zie ik uh, aan de andere kant van de studio... allemaal mensen opspringen die denken: <laughs> we, <laughs> we mogen weer. Ja, en ondertussen ga ik u wel vertellen dat uh, Drought Parade ook een EP uh, heeft uitgegeven. Die is al een tijdje uit, maar die kunt u wel winnen. En uh, dat kunt u winnen door te mailen naar nacht@eo.nl. En dan mag u dan uw adres en uw naam uh, naartoe sturen. En ja, uh, een van die mailers die, uh, maken dan heel erg blij met de EP van Drought Parade. En dan begreep ik ook nog dat we een exemplaar van fuck de regels mogen weggeven van Ben Kuiken. Dus ja, dat gaat over betutteling. Ik heb het uh, boek gelezen en het is een absolute aanrader... want het staat vol leuke anekdotes over regels... die we helemaal niet nodig hebben soms. Um, dus als u dat wilt winnen, mailt u dan ook naar nacht.eo.nl. Uw naam en adres ja, en waarom u dat boek uh, zeker moet hebben. Um, dus ja, voor beide gevallen, voor een mooie EP, of voor een boek, mag u eens dus gaan menen. Wat veel prijzen vannacht, hè? Ja, we hebben nog één liedje te goed van Draw Parade. Ja. Jullie blijven nog maar met z'n tweeën over. Ja. Ja, het wordt steeds minder. Het ja, is... Het, het, het is wel steeds ellendiger zo. Ja, wordt dit dan een heel klein liedje van jullie tweeën? Het, is heel een, het was ooit een heel groot liedje. Ja? Ja. En uh, Nick en ik kennen elkaar al vrij lang uh, uit, uh, uit de andere bands. Mm -hmm. um, Ooit was er een heel groot liedje en we hadden een bassist toen de tijd uh, niet zo verleden. Hm. Vrij abrupt. Dit was eigenlijk zijn favoriet. Oké. Okay. Een stevig liedje, het heet Rock the Stars. En uh, eigenlijk als herinnering aan hem speelde dit lied heel vaak. Oké. Okay. En dat is denk ik het ligt het dichtst ook bij Nick en bij mij. We hebben het heel klein gemaakt. Ja. Yeah. En uh, ja, dat raakt ons allebei en... Uh, Daarmee willen we nou, toch een soort hem gedenken. Ja. Jonge leeftijd overleden en op een zijn nodig. Zijn, ja, ja, zijn... Het beschrijft hem ook compleet. Ja. Maar ja, joh, Jan heette die, uh, het beschrijft hem gewoon compleet het nummer. Het gaat over de kans die je hebt in het leven om er wat van te maken. Mm. Hij greep die kans elke dag. En ja. uh, daarom is het zo'n mooi Link om elke keer weer dit nummer te spelen. En ja, daarbij daar aan hem terug te kunnen denken. Maar ook gewoon aan je, eigen, aan je eigen leven. Ja. Dag per dag te nemen. En wat van te maken. Ja, en daarom is dit nummer heel veel in de loop van de tijd voor ons gaan betekenen. Ik ja. spelen het nog steeds heel graag. Ja, ja. nou dat is een absoluut mooie betekenis. Rock the Stars heet het nummer mm. en uh, ja in een hele kleine setting dan, maar dan snappen we ook gelijk heel goed waarom. <laughs> dus uh, give it away, guys van Draw the Parade. Got a feeling in your heart You're gonna rock the stars tonight And it's all about to happen As long as you are strong enough To hold on and to fight for everything hoort al een klein applausje. Oh. Ja, de akoestische versing, maar versie, ja, ja, onwijs mooi dat jullie dat dan zouden spelen. Vind ik altijd weer, muziek maakt dan wel heel veel los hè, bij mensen. Ja. Ja, ja. En dan is het een oud nummer wat jullie ooit geschreven hebben. Ineens geeft het zo een heel andere betekenis. Dat is natuurlijk wel weer uh, bijzonder. Ja. Ja. Nou, thanks. Echt uh, onwijs tof dat jullie uh, hier op dit uh, uh, late tijdstip uh, wouden optreden... voor ons en voor alle luisteraars. Echt uh, te gek. Leuk, leuk. Ja. leuk om deel te mogen zijn van dit programma. Nou, ja, kijk. Heel cool. Heel tof. En als jullie weer nieuw materiaal hebben, dan uh, komen we gewoon nog een keer terug, toch? Ja. Ja, en als u ze live wilt gaan zien, ja, dan moet u naar het Flavor Festival. Ik weet niet, de doelgroep is daar een beetje jong, maar het schijnt heel gezellig te worden. Dus uh, als u Drotter Parade uh, binnenkort live wilt zien, dan uh, moet u daarin. Waar, waar kunnen we jullie anders vinden? Dan wordt het vanaf september. Gaan we die popronden doen. En dan zitten we eigenlijk over uh, heel Nederland. Heel Nederland. Precies. We zitten in Rotterdam, in Alkmaar. Uh, tot nu toe bevestigd. Uh, moet ik even goed denken hoor. Ja, ze druppelen langzaam binnen. Ja, binnenkort, binnen. Op, de website. Ja, binnenkort ja. op de website. Facebook kunnen ze te volgen. Facebook.com slash drawtheparade. Ja. Leuk. ja. En, of drawtheparade.com. En anders op Twitter. At drawtheparade. Nou, Overal kan het. We zijn overal te volgen. Draw the parade ergens en je vindt ze. Zeker. Precies. Wij gaan nog heel snel door naar onze laatste beller. Barry hebben we aan de telefoon. Goedenacht. Nog even over de betutteling. Ja, met, uh, met Barry de Brinker. Hi. Ja, ik, de betutteling. Uh, nou, sommige betuttelingen die, uh, die werken goed. Want we moeten ons uh, toch wel realiseren dat... Ik, ik ben dan zelf nu uh, gepensioneerd. Dat toen ik jong was... Er, mm -hmm. Uh, 3.500 mensen omkwamen in het verkeer uh, yeah. omdat, er, uh, omdat er geen regels waren. Yeah. En uh, ik heb het nog meegemaakt uh, in de straatje waar ik woonde, waar ik nog steeds trouwens woon, mm -hmm. met mijn kinderen, uh, dat er uh, door mijn straatje, die precies één auto plus 10 centimeter breed is, uh, toch uh, de Porsche bezitter altijd elke avond met uh, 70 kilometer per uur probeerde door te rijden tussen de spelende kinderen door. Dus uh, ik ben heel erg blij met uh, sommige regels. Ja. Maar er zijn ook andere regels die zijn echt uh, heel slecht. Ja. Ik heb een boek geschreven uh, voor de CROW, dat is het kennisinstituut van de overheid, over senior proefwegontwerp voor fietsers. En dat ging over hoe je fietser, fietspaden zou kunnen inrichten zodat uh, ouderen daar veilig op kunnen rijden. Okay. Want daar gebeuren door gebrek aan regels verschrikkelijk veel ongevallen. Oké, okay. ja. nou, je spreekt nu eigenlijk een beetje shared space tegen. Want die zeggen, hup, weg met al die regels in het verkeer. Of nou, niet de regels in het verkeer, maar wel met hè, de, de stoplichten en al dat soort dingen, zeg maar. Uh, ja, je moet je moet denken dat uh, de helft van het aantal ernstige verkeersongevallen, de helft, hè, dus auto's, voetgangers, alles meegeven, de helft, mm -hmm. is... Een enkelvoudig fietsongeval van mensen die tegen een paaltje rijden... tegen een slecht zichtbare uh, stoeprand of uh, een ander ongemak op een fietspad... Ja. die nou eenmaal zo slecht zijn, ja. uh, omdat er geen regels zijn voor fietspaden. Die zijn er niet. Nee, oké. Okay. Dus eigenlijk moeten we daar weer nieuwe regels voor hebben... zodat die weer veilig toen zijn. Ik zou, ik zou vooral de paaltjes toen, toen, toen weg... Ik, toen, weg. Ik het boek, toen ik het boekje aan het schrijven was, stond de teller... Voor uh, het aantal enkelvoudige ongevallen op 7000 per jaar. En nu staat hij inmiddels alweer op 8000 per jaar. Het neemt toe. Ja, ja wat, wat Ben en, hier uh, probeert te zeggen, ben ik het wel mee eens. Want eigenlijk wou je zeggen, haal die paaltjes dan weg. Yeah. Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou, dat gebeurt ja. dan ook wel. En onlangs, daar was ik dan zelf ook nog bij betrokken. op de Veemkade mm. in Amsterdam. Heeft iemand zich dood gereden tegen zo'n paaltje. En dan duurt ja. het nog een maand voordat de gemeente die paaltjes weghaalt. Ja. Ja, en eigenlijk maar, staan ze er inderdaad om het fietspad te scheiden. Ja, volgens van mij waren de, die paaltjes rekening. ook uh, daar neergezet omdat er iemand in het water was gereden, geloof ik. Uh, herinner ik me. Uh, dat was ook feemkade, toch? Ja, ja, dat was, ja. ja, maar die paaltjes die er nu gezet waren... Uh, ja, dan gaan we. Over. Die waren dan weer onveilig. Die, ja, precies. Ja, die die nee. hielden die auto's echt niet tegen. Ja, nee. En bovendien waren het dan weer van die... Uh, niet de paaltjes zoals ze moeten zijn, goed zichtbaar, maar van die uh, uh, esthetische paaltjes... Ah, ja. die, die vooral niet moesten opvallen. Nou ja, nee. Als ze er niet yeah. opvallen, dan rij je er ook tegenaan yeah. natuurlijk. Nee. Uh, nee. eh, Levensgevaarlijk, ja. Ja. Ja. ja. ja, bedankt voor... voor... Hetzelfde geldt voor andere dingen. Ja. Uh, het Rijksmuseum is geopend en uh, daar heb je een, een hele mooie interieur, prachtig, uh, mooi wit warm marmer, vol met trappen. Niet één trap. Uh, heeft de leuningen die verplicht zijn. En ja. als er een aantal leuningen er zijn, dan zijn ze tekort. En, en wat gebeurt er dan? Na één dag of twee dagen dan valt er meteen iemand op zijn hoofd. En, en dat hebben ze gelukkig veranderd. Ja, maar uh, dan zijn we toch wel weer een beetje aan het betuttelen... als de leuning weer precies zo lang moet zijn, zo hoog moet zijn. Ik bedoel, mensen ja, kunnen toch wel traplopen. Ja, want is als je dat niet doet. Die regels zijn er niet voor niks. Ja. Maar er zijn ook slechte regels. Er zijn slechte regels bijvoorbeeld dat je op fietspaden... Auto's mag tegenhouden met palen. Maar ja, die worden dan wel tegengehouden, die auto's. Maar ja, dan maar dan, dan fietsen we er de fietsen weer overheen. Daar ja, dan ja. fietsen er last van. Ja. Nou, bedankt ja, en, voor, bellen, uh, Barry, voor het bellen, uh, Barry. Voor, ja, voor, voor... ja en nog wat. Uh, maar er is ook hufferig gedrag. Uh, terwijl ik het boek aan het schrijven was... Uh, uh, word ik op een uh, kruispunt... wat ik vroeger heel moeilijk kon oversteken... omdat het zo druk was... En er eindelijk een rotonde kwam, ja. uh, word ik gewoon aangereden door iemand die tegen de richting op de rotonde fietst. Ja. En dat is ook weer zo'n rare regel. Die re het is een overheidsregel dat je in de steden uh, mensen op een rotonde voorrang moet geven. Maar in het noorden van het land uh, hebben auto's altijd de voorrang op, uh, op rotondes binnen ja. de Ja, daar ben op. ik ook nou, al een paar absoluut. keer de mist in gegaan. Afschuwelijk. Ja, ja, ja. Okay. ja. Dat is echt het, het gaat er niet om dat er geen regels moeten zijn. Er moeten goede regels zijn. Daar kunnen we het ook alleen maar mee eens zijn. Ja, ja. Nee, da, daar gaan we ermee uit, Berry. Hartelijk bedankt voor het bellen. Er eh, moeten inderdaad niet te veel regels zijn, maar er moeten gewoon goede regels Goeie zijn. Goede regels, en die te handhaven zijn, en uh, een beetje over nagedacht. Ja, en, en vooral de, die elkaar niet tegenspreken, dat zou ook en erg En voor de rest zijn. een beetje rekening houden met elkaar, Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Ja, ja. en gezond gesat, verstand gebruiken eigenlijk. Blijf nadenken, ja. ja. Nou ja, ik, ik heb weer heel veel geleerd over regeltjes. En eigenlijk, als ik toch een beetje de eindconclusie inderdaad trek... dan is dat dan wel een beetje, hè? de ja. regels. We hoeven ze niet allemaal af te schaffen... maar denk zelf een klein beetje na. Ja. Dan zou de wereld een stuk mooier worden. Ja. Zeker. Ja, en ik was laatst bij een uh, gemeente. Ik zal het kort houden, want mm -hmm. uh, we zitten aan de tijd, geloof ik. Ja, maar ja, uh, nog even. ik was laatst bij een gemeente en die hadden een avond, een ont ontregelavond georganiseerd, okay. waarbij ze dus inderdaad ambtenaren, politici en burgers met elkaar gingen bespreken welke regels nou goed waren, welke niet werkten enzovoort. En nou, op die manier kun je er een hele, hele hoop afschaffen, want uh, heel veel van die regels zijn gewoon helemaal nergens. Die zijn ooit bedacht en niemand weet eigenlijk meer waarom. Liggen ergens te uh, stof op de plank. Als je dat meteen op zo'n avond uh, weg, kunt, uh, weg kunt doen, dat scheelt er enorm. Dat scheelt ja. enorm, ja. Ja. Ben Kuik, hartelijk dank voor het komen naar de studio. En Graag gedaan. Uh, Je hebt een ontzettend vermakelijk boek geschreven. Fuck de regels heet het. We lossen het zelf wel op. Uh, ja, een boek vol uh, regeltjes en over leuke anekdotes daarover. Dus als u dat wilt winnen, dan kunt u nog steeds meedoen naar nachtapestaart.io.nl Want we mogen er eentje weggeven. Ik wil jou ontzettend bedanken uh, voor je komst naar de studio. Nee, jij bedankt voor... Uh... Voor dit programma en ja. voor de gelegenheid. Ja. ja, nou graag gedaan, graag gedaan. Uh, zometeen na het nieuws van vijf uur maken we een rondreis rond de wereld. We gaan uh, starten in Peru. Daar gaan we mee bellen, dan vliegen we door naar Mexico. En we gaan zelfs nog naar Zimbabwe om het te hebben over de verkiezingen. Want die zijn daar net afgerond. En hoe hebben ze dat daar beleefd? Ja, dat hoort je dus zometeen allemaal. Dus blijf vooral luisteren. En uh, ja... Tot zover onze uurtjes over betutteling. En hopelijk gaan we allemaal een beetje relaxed met elkaar om. Want betuttelen hoeft niet meer. Daar hebben we al genoeg regels voor, volgens mij. Tot zometeen na het nieuws van 5 uur.